Clement Peters met het nws Journaal met tot categorie 1. En verwacht wordt dat hij verder afzwakt tot een gewone storm met heel veel regen. Door de orkaan zitten ruim 200.000 mensen zonder stroom. Vooral de kustplaats Rockport is zwaar getroffen. Gebouwen zijn beschadigd, de bomen liggen omver en de hele stad zit zonder elektriciteit. En voor zover bekend zijn er geen gewonden. Op een parkeerplaats langs de A67 bij Bladel zijn in een vrachtwagen elf vluchtelingen ontdekt. Ze komen uit Irak en Iran en ze wilden waarschijnlijk naar Groot-Brittannië. Ze zaten tussen de mango's in de koelruimte van de vrachtwagen. De chauffeur, afkomstig uit Portugal, was gewaarschuwd door een automobilist. Die had onderweg gezien dat iemand door een rooster met een wit vlaggetje zwaaide. Bij een ernstig verkeersongeluk in Engeland zijn acht mensen om het leven gekomen. Vier mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de snelweg M1, 80 kilometer ten noorden van Londen. Twee vrachtwagens en een busje die dezelfde kant op reden kwamen met elkaar in botsing. Twee mannen zitten vast vanwege gevaarlijk rijgedrag. Zeilster Marit Bouwmeester is zonder te zeilen voor de derde keer wereldkampioen in de laser radiaalklasse geworden. Door gebrek aan wind op het IJsselmeer werd er vandaag niet gevaren en hoefde Bouwmeester haar koppositie niet te verdedigen. De 29-jarige Olympisch kampioen bouwmeester was in 2011 en 2014 ook al de beste. Het weer: in het noorden bewolkt en kans op wat regen. Op andere plaatsen zon en het is 22 tot 27 graden. Morgen eerst wat mist, verder droog en ook wat zon en het wordt morgen 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel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 Love Ik verheug me al op uh, kwart voor vijf, uh, Albert Jan. Ja, het is Max geworden. Ik geef je het gedicht van de dag. Ik ja. geef je zes gedichten. Ja, ik heb niet eens gekeken verder. <laughs> het ja, okay. wordt gewoon Max, het gedicht van de dag. Uh, straks om uh, kwart voor vijf. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag, uur drie. En wat gaan we buiten het gedicht allemaal nog doen? Uh, uiteraard rond de klok van kwart over vier nog een stukje Pit Report. Want uh, ja, er zijn de nodige. Uh, uh, contracten weer verlengd bij de, diverse, bij de diverse teams, dus daar gaan we het even over hebben tijdens Pit Report om kwart over vier half vijf natuurlijk het dier van de week, en uh, ik, ja, ik had, we hadden geen uh, dier ontvangen van, uh, van het uh, dierenthuis dus we hebben er zelf één gekozen, en ik vond de naam Woody, vond ik toch er wel erg leuk Woody. Woody, om half vijf het dier van de week nou, het gedicht van het jaar kan ik hem bijna wel noemen om kwart voor vijf, zoals gezegd. Ja, jij hebt gekozen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Het is de ongecensureerde versie. Dat zeg ik er wel even bij. Uiteraard, Max. Nou, ik zou zeggen, en daarnaast nog natuurlijk, sportkort. Als we tijd hebben, uh, nog een stukje uh, Vuelta, de ronde van Spanje. En we, gaan, we staan natuurlijk even stil bij het EK-hockey... wat afgelopen week is verspeeld. Zo, de heren gisteravond. De heer, Heerlijk. Een prachtige pot en spannende wedstrijden hebben we gehad de afgelopen week... Met zowel de heren uh, in de finale morgenavond als de dames vanavond. Daarover iets, voor, uh, iets over half vijf meer. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En niet te vergeten kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En dat zou ik zeker doen, want om kwart voor vijf komt het gedicht van de dag. Max, oh die moet je meemaken. De Bellamy Brothers zijn hier en let your love flow. There's a reason for the sunshine sky.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 En dat waren de Bellamy Brothers. Nou, je vertelt wel, al, Albert Jan. We gaan een reuzenrad krijgen hier in Zandvoort. Eind van de maand, 55 meter hoog. En ik had op de dat ik op onze app geplaatst. En ik liep van de week door het dorp. Ja, echt waar. Iedereen vroeg aan mij, hoe is het met je reuzenrat? Ja, echt <laughs> waar. Ja. Ja. Gebeurd. En met deze single, On My Mind, zijn we toegekomen aan de Pit Report. fm Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, waarschijnlijk heb jij een nieuws over uh, ja, de race van morgen natuurlijk... op uh, Spa-Francorchamps, met al die Nederlandse fans die daar komen... en uh, de verkeersinfo die uh, daardoor uh, ja, het extra druk heeft. Want uh, die, uh, die toegangswegen, hè? Ja. We hebben het over Samford. Nou, in uh, Spa kunnen ze er ook wat uh, van, hoor, van de files. Klopt, ik bedoel te zeggen moeilijk bereikbaar, maar ja, als je... Ja, ik begrijp het wel. Maar iedereen gaat op hetzelfde tijdstip heen en op hetzelfde tijdstip weer terug. Dus vandaar dan krijg je, dan, dan kan je er niet omheen. Dat je, dat je dit soort problemen krijgt natuurlijk. Nee, van de week heeft Max trouwens een mooie uitspraak gedaan in de media. Zeg het eens. Hij zegt, ik wil gewoon de Formule 1 terug op Zandvoort. Oké, okay, dan zou dat. We... Ja, dus hij heeft het niet over Assen gehad of een ander circuit. Nee, Zandvoort. Eh? Hij zegt, dat is gewoon zo'n unieke uh, circuit. Ja, dan moet je echt uh, racen. Geen mega uitloopstroken en uh, dat soort uh, dingen. Komt het echt uh, op uh, rijderskwaliteit aan? Nou ja, vorige week vrijdag was er in stiekem Charlie Whiting, de grootste baas van uh, Formule 1. Die was hier op het circuit in de aanloop van het DTM weekend. En heeft, de, de, zoals, zoals de officiële uh, lezing is... Het, uh, het circuit geïnspecteerd voor de Formule 3. Nou, daar geloof ik dus helemaal nee, niks van. Nee, nee. Die heeft gewoon gekeken van... nou, wat, wat, nog wat zou er moeten veranderen? Wat kunnen we nog meer uh, veranderingen uh, in aanbrengen... om, om Zandvoort weer uh, rijp te maken voor een, een Formule 1? Ja, nou, en België wordt meteen een beetje zenuwachtig. Nederland, circuit. Ja, nou. Spa-Francorchamps natuurlijk een, een, een, een, bedoel, het is een on, onevenaarbaar circuit. Het blijft een prachtig circuit, maar ja goed. De Formule 1 terug in Zandvoort zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Goed, mag ik nou beginnen dan? Ja hoor. Oké, okay, fijn. Mercedes neemt dit weekend een gok tijdens de Grand Prix van België in de strijd... met Ferrari om het wereldkampioenschap. Elke deelnemer in de Formule 1 mag maar vier exemplaren van elk motoronderdeel per seizoen gebruiken. Mercedes heeft ervoor gekozen om de vierde reeks van diverse componenten in Spa in te zetten... Deze onderdelen moeten door, voor, door verbetering voor qua extra vermogen zorgen... nadat het Duitse merk eerder vooral de betrouwbaarheid wilde verbeteren. Om te voorkomen dat coureurs Lewis Hamilton en Valerie Bottas... nog meer extra onderdelen moeten gebruiken de komende negen races... en daarvoor gridstraffende zouden krijgen... wil Mercedes ook oude motoronderdelen inzetten... in de resterende negen races van dit seizoen. Ferrari wacht met het uh, vermogensupgraden tot uh, volgende week... als de thuisrace in het Italiaanse Mon Monza wordt verreden. Ook de Renault-motor in de Red Bull-auto's van Max Verstappen en Daniel Ricciardo is volgens het Franse merk verbeterd, al verwachten Nederlander daarna eigen zeggen weinig van. Nou ja, voorlopig. Uh, als ik dan even kijk naar Mercedes uh, op Pol, morgen Hamilton, uh, met Bottas op een derde plek en Verstappen op vijf. Dus hij kon wel eens even gelijk krijgen. Verstappen wederom best of the rest. Kimi Raikkonen rijdt ook volgend jaar voor Ferrari, dat maakte de Italiaanse renstal afgelopen week bekend. Voor de Fin wordt het zijn achtste seizoen in dienst van Scuderia. In 2007 werd hij wereldkampioen in de wereldberoemde Rode Bolide. Momenteel bezit Raikkonen met 116 punten de vijfde plaats in de WK... ...stand zijn teamgenoot Sebastian Vettel... ...gaat aan de leiding met een totaal van 202. Raikkonen eindigde dit seizoen viermaal op het podium... ...in Rusland en Engeland finishte hij als derde. In Monaco en Hongarije veroverde hij de tweede plek. De 37-jarige Finn draait al jarenlang mee in het Formule 1. Hij debuteerde, in hij debuteerde in 2001 bij Sauber ...en stapte vervolgens over naar McLaren. In zijn eerste jaar bij Ferrari veroverde Raikkonen direct de wereldtitel... Na een pauze van twee jaar en twee seizoenen bij Lotus 2012 en 2013 keerde hij weer terug bij de Italiaanse Renstal. En zoals we net ook vernomen hebben, heeft Vettel bijgetekend voor de komende drie jaar. En dan is het zo dat volgend jaar, eind volgend jaar, er een heleboel stoeltjes en contracten af gaan lopen, waaronder die van Max Verstappen. Dus de stoelendans die gaat dan wel licht op volle toeren draaien. Ondanks de malaise bij McLaren Honda sinds 2015 houdt Fernando Alonso naar eigen zeggen zijn hoofd koel cool om over zijn toekomst te beslissen. Ik kan wel ontploffen binnen het team, maar dat levert niets op. Daar gaan we niet eens opeens, uh, opeens een seconde per rondje harder van. Al dus de Spanjaard die sinds zijn overstap naar het team geen podiumplaats meer heeft gehaald. Maar we gaan zo snel als we kunnen en iedereen werkt keihard. Dus daar ben ik blij mee. We hebben alleen meer nodig natuurlijk. Ik blijf wel altijd kalm en geloof in de mensen. Iedereen doet echt wel zijn best. Vanaf het eerste moment heb ik er vertrouwen in gehad. Desondanks weet Alonso nog niet of hij in 2018 bij McLaren wil blijven. De tweevoudig wereldkampioen gaat naar eigen zeggen pas in september. Serieus nadenken over zijn toekomst in de autosport. En in navolging van Michael Schumachers zoon Mick is er nu ook een ander familielid in de autosport gestapt. Het gaat namelijk hier om David David Schumacher, de zoon van Ralf, die net als broer Michael in de jaren 90 en het begin van het vorige decennium in de Formule 1 racete. De 15-jarige Duitser komt na zijn kartcarrière in 2018 uit in de Duitse Formule 4. Daarmee volgt David eh, het spoor van zijn neef Mick... die na twee jaar in de Duitse Formule 4 nu in de Formule 3 raced. Mick zal dit weekend tijdens de Grand Prix van België... een demonstratie verzorgen in de Benetton B194, BE waarmee zijn vader in 1994 voor het eerst wereldkampioen werd. Kijken we nog even naar de stand in de Formule 1. Zoals gezegd, Vettel leidt daar met 202 punten... gevolgd door Lewis Hamilton met 118... en op de derde plaats Valerie Bottas met 169... Kijken we even naar de Red Bull rijders. Daniel Ricciardo vinden we terug op plek 4 met 117 punten. En op een zesde plek Max Verstappen met 67 punten. Wellicht dat Max in zijn thuisrace, tussen aanhalingstekens morgen daar veranderingen kan aanbrengen. Nee, het moet gewoon een podium worden morgen, Albert-Jan. Ja, nou dan brengt hij ook een verandering in de wereld. Ja, ja, dat zeker. Oké, okay. okay. tot zover de Pit Reports bij CFM op de zaterdagmiddag. The club is the best place to find the lovers of so the bar, is where I go.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 Dat was nog een keer de single van Ed Sheeran en uh, Shape of You. Waar hadden jullie het over uh, Albert-Jan, ik ben niet nieuwsgierig, ik wil wel alles weten. Dus, uh... Nou ja, Het, ja, het meer, gaat meer... over het gedicht van volgende week? Of, uh... Ja, nee, dat klopt. We moeten nog even een goede naam vinden. Een goede naam vinden? Waarvoor? Dat, dat schijnt op voor het gedicht. Voor het gedicht? Voor het gedicht. Okay. Alleen dat schijnt een beetje op, uh, op problemen te stuiten van onze gasten op dit moment. Maar uh, wij, we, we hebben, de avond is nog jong, dus daar komen we nog wel achter. Uh, hartstikke <laughs> mooi. We horen het uh, volgende week uh, bij Zonvoort uh, op zaterdag. Ja, want uh, ja, morgen zijn we er even niet. Morgen zitten, morgen zitten we in Spa. Morgen zitten we in Spaan. Volgende week zitten we in Italië. Dus, uh, we, ja. reizen, we reizen op de wereld rond. Ja, ongelooflijk. We gaan maar door met Michael Jackson. Nou het voordeel is van de radio maken, Obertan. Vertel. Vertel. <laughs> nee, niet vet uh, dat, we, dat we ook bezig zijn met sport tegelijkertijd. Dus uh, ja, we doen ook wat aan de conditie. Hè. Want we gaan nou weer uh, wielrennen, geloof ik. Ja, want uh, de eerste week van uh, de Vuelta zit er bijna op. Uh, vorige week zaterdag uh, van start gegaan en vandaag de achtste etappe van Hellin naar corret La ja, ja, ik heb het ook niet verzonnen. Een afstand over 184 kilometer met het hoogste punt op 1105 meter. Het is een soort, de, de, de, de, wordt gekwalificeerd als een middengebergte etappe... met toch wel een aantal cols erin. Ze hebben nog 24 kilometer te gaan... en uh, de peloton rijdt op uh, ruim 4 minuten achterstand. En uh, als ik even kijk naar het algemeen klassement... ja, het toch Chris, Chris Froome op de eerste plek... met uh, achter hem Esteban Chávez... Op 11 seconden. En de eerste Nederlander vinden we terug op plaats 7... Jetsenbol, ken je Jetsenbol? Nee, nee, die staat zevende. Van de Maranza Postabon team. Die staat op 46... Ook zo bekend. 46 seconden. Maar kijk, de Tour de France is mooi. De, de, de Tour van Italië is hartstikke mooi. Maar ook deze, deze, deze Tour de, de Vuelta in Spanje... is ook alleen al om de beelden de moeite waard om te volgen. Tot zover dit uh, fietsbericht uh, bij uh, CFM. Ja, zodat het uh, dier van de week. We hebben weer een verse... Nee, Woody, nee, nee, Woody is alweer zoek. Ik moet even oh, verder kijken. Oké, okay. dan nou, hoor je ze dadelijk wie het dier van de week geworden is. Nou, deze van Omi. In b Ben je op zoek naar een cheerleader? En wat vind je dan het dier van de week? Woody. He, Woody is terecht. Ja, je moest even zoeken. Ja, want, ja, ja. De heleboel hebben inmiddels alweer een de heleboel katten hebben alweer een baas gevonden. Maar Woody is nieuw binnengekomen. En wie is Woody? Woody is een lieve seniorendame van 13 jaar. Ze is heel lief. En zoekt een huis zonder andere katten of kinderen. Die vindt ze namelijk erg spannend. En dat heeft ze liever. Ze heeft liever het rijk alleen. Ze is gewend om lekker naar buiten te gaan en is voor haar leeftijd nog erg speels. Dus een huis met een tuin zou aan te raden zijn. Gewoon een knuffelig type dat dus die een dito-maatje zoekt. En waar verblijft Woody? Woody verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Het is maandag tot en met zaterdag geopend van 11 tot 4 uur. En het telefonisch bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Woody verdient een thuis.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 Sexy als ik dans, dus steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zomaar dus Ik voel me sexy als ik dans, gooi je, had, swing, je je zo so lekker dat het een ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zomaar Ik voel me als ik dans, ja je zo lekker dat het wordt.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 In het eerste uur van Salford op Zaterdag hoorden we het nog van uh, Weerman Lex van den Horen. De komende dag gaan we lekker uh, zonnig zomer weer krijgen hier in Salford. Dus dan uh, naar het strand uh, toe gaan, radio uiteraard meenemen en op ZFM uh, setup En dan naar uh, Pina Colada erbij. Nou, wat wil je nog meer? Je de single van Robert Holmes, Escape. De Pina Colada Zone. Ja, we hebben net uh, gewielrent en dan gaan we nu uh, gaan we hockeyen. Ja, want uh, luisteraars en kijkers, afgelopen week was het uh, EK uh, hockey en dat werd in Nederland, wordt in Nederland uh, verspeeld. En de deelname, de deelname van de Nederlandse dames en heren lieten zich niet onbetuigd, want ze staan namelijk beiden in de finale. Allereerst de Nederlandse hockeysters staan vanavond vanaf 8 uur voor goud bij de EK in eigen land. Oranje kan in de finale tegen België in het uitverkochte Wagnerstadion de negende Europese titel binnenhalen. De achtste gouden EK-medaille veroverde Nederland in 2011. Daarna ging Duitsland in 2013 en Engeland in 2015 met de Europese titel aan de haal. België behaalde bij de hockeyvrouwen nog nooit een EK-medaille... en volgens bondscoach Niels Thijssen is zijn ploeg kansloos tegen de regerend wereldkampioen. Maar ja, dat is de, als je je in de underdog-positie wil plaatsen natuurlijk. Ik geef ons 2% kans, beweerde hij. Zijn collega bij Nederland, Ellison Anan, weet echter wel beter. Oranje won in de groepsfase slechts met 1-0 van België. Het is een hele stugge ploeg, het wordt een pittige finale... die we zeker niet zomaar eventjes gaan winnen... waarschuwde de bondscoach van Nederland. En ook onze hockeymannen staan in de EK-finale. Een dag na de dames hebben ook de Nederlandse mannen... de finale van het EK-hockey bereikt... In het uitverkochte Wagenstadion bleek Oranje afgelopen vrijdagavond met 3-1 te sterk voor Engeland. Mirko Pruiser scoorde twee maal. In het eerste kwart van het duel met Engeland kon Nederland nog niet domineren. Van de Britse ploeg ging meer dreiging uit. Maar dankzij een aantal prima reddingen van doelman Piermin Blaak bleef een achterstand van Oranje uit. De keeper van Oranje-Rood moest in het tweede kwart zoals gebruikelijk bij dit EK zijn plaats weer afstaan aan Sam van der Veen. De goalie van HGC kreeg echter veel minder te doen dan Blaak. Nederland toonde in het tweede kwart veel meer passie en aanvalslust. De eerste strafcorner van specialist Van der Weerden leverde meteen een treffer op. Al was de uitvoering door een slechte stop van Billy Bakker verre van optimaal. Een Engels protest wegens een vermeende technische fout van Van der Weerden haalde niets uit. 1 tegen 0. Amper een minuut later verdubbelde Pruiser de marge met een doeltreffend schot in de korte hoek. 2 tegen 0. Het was opnieuw de behendige Pruiser die na de rust voor 3-0 zorgde. Mark Gleehoorn... We nog wel de achterstand uit een strafcorner 3 tegen 1... maar verder liet Oranje-Engeland niet terugkomen. In de finale die morgen wordt verspeeld wacht wederom ook België. De nummer 5 van de wereldranglijst versloeg eerder op de dag... achtvoudig kampioen Duitsland in de halve eindstrijd via shootouts. Oranje zit natuurlijk morgen ongetwijfeld op revanche tegen de Belgen. Want in de groepsfase kregen de hockeymannen nog een ongenadig pak slaag van de zuidenburen. Nederland ging met, toen met 5-0 onderuit. Dus hockeyliefhebbers, vanavond en morgenavond 8 uur aan de buis... worden de, diverse, de twee finales tijdens dit EK in het Wagnerstadion verspeeld. Dat gaat spannend worden, jawel.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 ...toeval zijn hè, dat we deze plaat België draaien. Ja, we hebben morgen de Grand Prix van België. We spelen in de finales van uh, de dames en heren hockey... ...spelen we tegen België. En uh, onze Belgische son is op dit moment ook uh, lekker aan het luisteren... ...naar de uh, ZFM Stamfords. Dus reden genoeg om deze te draaien van het goede doel en België. Nou, morgen dus uh, Spa. En uiteraard hopen we op een uh, geweldige prestatie van Max... En dat heeft hij al eerder gedaan, ja. Nederland. Nederland. Wat is dit bizar. Nog een half rondje voor Max Verstappen. 19e, Kimi Rijkonen. Toch weer duwen. Toch weer trekken. Maar nu komen we in Verstappenland.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 Echt niet normaal. Zo, albert -Jan, hoe gaat het met je? Bizarre. Bizarre. <laughs> Geweldig. Wat een mooi gedicht van de dag... Het gedicht uh, Max, ja, dat ging natuurlijk uh, vanwege die overwinning hè, van uh, verleden jaar in uh, Spanje. Ja, geweldige overwinning en dat gaat hij morgen gewoon ook doen, joh, op uh, Spa. jawel. Want hij is born to be wild. Get your motor running with the Ja, morgen moet het gaan gebeuren hè, voor uh, Max Verstappen. Vanaf uh, P nummer 5 zo naar voren toe, uh, toch Vos? Ja, ik heb het net uh, het gedicht aangekondigd. Dus uh, ja, ja, Barcelona ja, ja. Dan kan je zo uh, België van maken. Hoor. Ik, ik hou je eraan. Joris, uh, Steppenwolf daarachteraan. En uh, Born to be Wild. Ja, we gaan een beetje op naar het uh, nieuws en weer van uh, 5 uur. Nou, laten we deze ook nog even gaan draaien. Hier is Migente. te oh.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 We hebben mijn handen, ik ben heel duur. Oké, we gaan en met de tijd gaan we rompiendo aquí? Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba sí? Los tengo bailando rompiendo. Zo, wat zei je, ja, de schuif er weer open. Gezellig. Oh. Gezellig. Door J Balwin en uh, Willy William en Ni Gente. Alweer uh, bijna het einde van uh, deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Vanuit een lekkere, warme studio aan de tolweg 10A. Ja. Uh, ja, allereerst nog even. Fred, hij is nog, uh, geniet nog van zijn welverdiende rust. Hij is er nog niet, hè? Uh, hij is er nog niet. Ik denk dat hij volgende week weer begint. Uh, maar we hebben van 7 tot 9. Uh, ja, dat... dat gaat een feest worden dat, vanavond. Dat gaat een feest worden, uh, luisteraars. Want dan hebben we op de, op de zaterdag van 7 tot 9 de Europese top 40, vrij vertaald de Euro Breakdown, live op de zaterdagavond van 7 tot 9, samengesteld en gepresenteerd door onze collega Mike Bulet. Dus voor de top 40 liefhebbers, die mag je niet missen. En ik heb Watertoren Sport weer gehoord. Klopt, Watertoren Sport. Dat was voor het zomerreces van 10 tot 12 op de vrijdagmorgen. Die schuiven het twee uurtjes op. Die zijn nu afgelopen vrijdag begonnen tussen 12 en 2. En als ze zin hebben, mogen ze zelfs tot drie uur. Maar in principe van 12 tot 2 het populaire sportprogramma van ZFM Zandvoort. De Watertoren Sport Live. En ze lunchen dan ook gelijk, hè? Oké. Okay. Tussen 12 en 2. Dus elke vrijdag wederom sport, informatie en uh, uh, voetbal. En alles wat nog... Afgelopen vrijdag hadden ze het over cricket. Ook hartstikke interessant. Ook natuurlijk hier in de omgeving veel gespeeld. Maar de sportliefhebbers onder u... Elke vrijdag tussen 12 en 2. De watersporen sport live uh, vanuit de Dolweg 10A. Onder leiding van onze collega Henny Rukert. En dan gaan we aankomende in de nacht gaan we nog even boksen. Ja, om vijf uur een hele... Ja, vroeger stond ik ook al voor Mohammed Ali. Maar tegenwoordig heeten die mensen anders. En uh, daar is vannacht om twaalf uur is een hele... Of, nee, om vijf uur morgenochtend... Een hele zware bokswedstrijd voor de liefhebbers onder u. Zet de wekker en via de diverse sportkanalen is dat te volgen. Zo is het en wij gaan ons opmaken voor Spa. Ja, ik ga naar Spa. Jij gaat ook naar Spa? Ik ga ook naar Spa. Nou, dan zien we elkaar daar. Oké, okay, nou, wij zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot uh, volgende week wat betreft uh, dit programma. Morgen zal het op zondag non-stop muziek. Eh, uh, ja, verder eigenlijk niks. Nee, heb je niks? Nee, helemaal niks meer. Oké, okay. wij zeggen bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Stop Dag, tot volgende week. Made, doei doei.